De gebrokenen van hart Herstelt u opnieuw De blinden zien Doven horen weer En de lammen springen op Voor u mijn Heer Laat uw heerlijkheid zijn In dit huis Beweeg uw Zichtbaar zijn in dit huis Tot een zegen voor Oh uh -huh.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 Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordigen, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus, onze Heere.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 Zoals je lichaam ook uh, voedsel nodig heeft, moet je ook geestelijk voedsel tot je nemen. En uh, ja, probeer te investeren in je relatie met hem. Neem stille tijd en studeer ook in woord. Dat is echt belangrijk en daar gaat het om in je levende relatie met hem. I'm <laughs> the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 en bid om kracht voor mij om vol te houden.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 6673. Ik herhaal 06 40 23 -6673. Of u kunt mailen naar het adres info apenstaartgebedzandvoort.nl. Info -apenstaart En u kunt ons ook onze website bezoeken, natuurlijk.